Uur. Sophie Verhoeven met het NOS journaal. Een vrachtwagenchauffeur uit Landgraaf wordt verdacht van het doodrijden van een demonstrant in een geel hersje. Vrijdagavond bij Vizé tijdens een blokkade van de snelweg E25 van Luik naar Maastricht. Dat heeft het parket in Luik bekendgemaakt. De man zou nog niet zijn aangehouden. Vanochtend werd bekend dat een vrachtwagenchauffeur uit Dongen... die zaterdag op verzoek van de Belgische justitie was aangehouden... niets te maken heeft met de dodelijke aanrijding. Hij is gisteren vrijgelaten. De trucks van de twee mannen zouden erg op elkaar lijken. Vorig jaar stond een record aantal mensen... na hun overlijden organen en weefsel af voor transplantaties... Uit de voorlopige jaarcijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting... blijkt dat 273 overledenen vorig jaar hun organen doneerden. Het aantal orgaantransplantaties steeg vorig jaar met 15 procent. Dat komt deels door een nieuwe techniek... waardoor organen die voorheen werden afgekeurd... nu alsnog getransplanteerd kunnen worden. Toch zijn er volgens de directeur van de stichting nog steeds mensen die overlijden... doordat ze niet op tijd een orgaan krijgen. Een vrouw van 20 die in 2017 mogelijk voor IS naar Syrië is afgereisd... is vorige week op Schiphol aangehouden. Ze wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De vrouw meldde zich in november bij het Nederlandse consulaat in Turkije. Donderdag keerde ze terug op Schiphol, waar ze meteen werd opgepakt. Door zware sneeuwval zijn in Oostenrijk zo'n 20.000 mensen... van de buitenwereld afgesloten. Ze zitten vast in wintersportgebieden en dorpen. Ook zijn veel wegen onbegaanbaar geworden... Op een aantal plaatsen in Oostenrijk is de afgelopen tijd 2 tot 4 meter sneeuw gevallen. Een recordhoeveelheid voor januari. Vandaag sneeuwt het opnieuw aan de noordkant van de Alpen... en wordt er tot morgenmiddag nog eens 20 tot 50 centimeter sneeuw verwacht. Het weer hier dan. Wolken, zon en enkele buien wisselen elkaar af. In het noordoosten kans op hagel of natte sneeuw. Het is 4 tot 7 graden. Morgen eerst bewolkt met mogelijk wat motregen. Later droog en vooral in het zuiden opklaringen.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 Van de rijder Michael Wolden, werd het even na twee uur. Sanfoort, een hele goede middag. We zijn er weer. Studio Tolweg 10a. En daar zit hij zit tegenover mij. Goedemiddag Albert Jan. Eh, goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars en kijkers. Niet te vergeten. Zo is het ztv livenl We zijn er weer. Komende drie uur live vanaf de Tolweg 10a in het Mediapark Zandvoort, om het zo maar eens te zeggen. Zo is het. Wat gaan we vanmiddag gewoon doen, Albert Jan? We hebben uiteraard een overvol programma... maar het As We Speak is er, wordt er momenteel is er het schoolbasketbaltoernooi aan de gang. Dat is vanmorgen om 11 uur begonnen. En over een tweetal platen gaan we live schakelen met de Korverhal... want daar is voor ons aanwezig Joop van Es. En om half drie schijnt daar de finale al te worden verspeeld... Dus we gaan eens even aan Joop vragen hoe de stand van zaken daar is... In, uh, tijdens het schoolbasketbaltoernooi. Het is alweer de 42e keer dat dat wordt georganiseerd. Dus zo, oh. het is een uh, traditioneel basketbaltoernooi. Goed, over een tweetal platen, daarover meer. Wat gaan we verder doen? Uiteraard rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is vast wel weer een evenement bij waarvan u zegt... van, hé, hey, daar wil ik heen, kunt u gelijk even meeschrijven. Om half drie het weerbericht. Blijft het zo grijs, wordt het nog erger... Uh, u hoort het, al, of hoort het beter. U hoort allemaal rond de klok van half drie. Het dieren van de week rond de klok van half vijf. Ik uh, doe hem vandaag weer in de aanbieding, want hij is nog niet gereserveerd. En hij woont nog steeds in het dierenthuis. En we hebben het over Buddy. Buddy hadden we vorige week voor de eerste keer. Dus we gaan hem vandaag in de herkansing doen. De hond Buddy. Het gedicht van de week. Ik zal je matsen op. Je hoeft uh, geen zorgen te maken over het gedicht van de week, want dat is al uitgezocht. Alleen het plaatje wat daarna... want je, he, je draait meestal een, een muziekje daarna... wat een beetje geassocieerd wordt met het gedicht. En dan wens ik je veel wijsheid. Ja, mee. die kan best heel eh, lastig worden. Want eh, het gedicht van de week is een, uh, uh, ja, laten we zeggen een vrije vertaling... van het gedicht van Joop Tessers. En het is Winter Blues. Nou, wie heeft er geen last van? Heb jij ook last van de Winter Blues? Ook last. Ja. Ik wel. Enorme last van. Goed, verder hebben we natuurlijk Zandvoort Nieuws in het kort. kwart over vier een stukje Pit Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. En uh, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. We gaan er weer een uh, fijn programma van maken. Vanmiddag tussen 2 en 5 Zandvoort op zaterdag. En op de maandagmiddag tussen 2 en 5, dan uh, hoor je nogmaals uh, dit programma. Want dan is de herhaling lekkere muziek, ook tussen 2 en 5. Waaronder deze zingen van de Omi she is strong single days van Omi, je hoorde de cheerleader. Zo dadelijk gaan we schakelen met Joop van Hij hij is vanmiddag voor ons aanwezig bij het schoolbasketbaltoernooi. Maar hier deze lekkere gouden oude van Santana. Hier is Cis Voor deze plaat is uh, gewoon lekkere herrie op de Zandvoortse Radio. Joris Santana in She's Not There. We gaan schakelen naar de Korver Sporthal, want daar is aanwezig Joop Venis, het schoolbasketbaltoernooi. Goedemiddag Joop. Ja Rob, goedemiddag. Uh, een beetje herrie. Um, en trouwens, uh, je ja, had uh, gezellige herrie op de radio, dat me niet kwalijk. Goeie keuze. Ja toch? Santana. Hè? Dat ja, dacht ja, ik. Ja, Ja, we hebben we, we weer het schoolbasketbaltoernooi, 42 stal weer. ...en het, eh, het is weer gezellig. Het is bijna afgelopen, maar het is een geweldige sfeer. Uh, heel veel heel veel, heel veel openkomen, tantes, vaders en moeders aanwezig. En dat is altijd geweldig hier. Het uh, rondveld is het heel... Jongens, even die deur dicht, alsjeblieft. Je... Even die deur dicht. Uh, ja, sorry, uh, ik ben er nu weer. Uh, het is voorbij. Het schoolbasisboottoernooi is voorbij. Ik krijg de laatste uitslagen binnen. Ik kan je in ieder geval vertellen dat, uh, dat er bij de, bij de meisjes is al de kampioen bekend, want de Harrieschapschool is de hele school die alles gewonnen heeft, dat kan ook niet anders. En uh, het is, ligt aan de uitslag van de laatste wedstrijd, welke school de tweede wordt de en derde. En dat is ook belangrijk in verband met uh, de grote beker. Bij de jongens is het ook wel klaar, daar heeft de ONS gewonnen. En uh, ja, als nu uh, de ONS uh, bij, de, bij de meisjes op die tweede plaats komt... dan hebben ze weer, voor de, de vierde keer in successie... de grote beker gewonnen. We hebben een nieuwe moeten hebben. Nieuwe moeten kopen. Want die vorige, die werd vorig jaar uh, meegenomen... mocht meegenomen worden door de ONS. Omdat ze alles, alle drie keer achter elkaar de grote beker hadden gewonnen. Of schoonkampioen waren geworden. En uh, ja, het er nu weer naartoe. Maar ik weet dus niet, die allerlaatste uitslag... die alles was uitslag... Mag ik even kijken? Oh hier, die heb ik hier. Duinroods gewonnen. Nee, dit wordt toch de Nicolaas ex-eco met, uh, met uh, uh, de Duinroos. Nee, sorry, Mariaschool moet ik hebben. Mariaschool. ONS. ONS gewonnen, Mariaschool wordt tweede, uh, de Duinrooschool wordt derde en uh, zo gaan we verder. Dat is dan bij, bij de jongens is dat. Herstel, ik ga het opduwen. De ONS bij de jongens gewonnen. ex met de School, maar een beter eh, doelschool. De Duinerooschool is derde geworden, Nicolaas Nicolaaschool vierde en de Hannyschaf vijfde. Nou, en bij de, Hannisch, bij de meisjes heeft de ONS niet gewonnen. Ja, wel gewonnen van de Marieschool. Dat betekent dat de ONS tweede is, Hannyschaf was al bekend. ONS tweede, Maria School derde, denk ik. Roodschool. nee, dat wordt niet, dat, dat, dat, dat moet ik eens uitrekenen. En dan de Nicolas Val is als laatste geëindigd. Ja, en dan de Grote Beken. En het, het dreigt dus, wat ik dus al zei, te horen de ONS. En dat is gewoon gebeurd. De ONS die wint voor de vierde keer in successie. De Grote Beken is schoolkampioen. En dat gaat straks uh, onze uh, uh, wethouder van sport, Jo Birrens, is hier aanwezig. Om die Grote Beken uit te reiken. En dat zullen ze straks allemaal horen. Want ontzettend gezellig toen al. Goed geslaagd. Eén uh, jongetje die was gevallen. Een beetje ongeluk gevallen. Die moest even voorgevallen naar het ziekenhuis. Heb ik nog geen uitslag van gekregen wat er mee is gebeurd. Maar eh, ongetwijfeld gaat dat helemaal goed komen. Nee, in ieder geval weer een uh, gezellig toernooi in de Corver Sporthal, uh, Joop. Ja, zeker, zeker, zeker. En uh, mensen, let op, want volgend jaar staat er weer een aankondiging in Stamperche Brand. Kom een keertje kijken, het is hartstikke leuk. Kost niks, gratis zand erin. En uh, je hebt echt een hele leuke tijd. Dus nog even de winnaars bij uh, de, de dames. Dat is uh, de Hanni Schafschool. De Hanny Schafschool, ja, alles gewonnen. En uh, ONS ja. bij de heren bij die jongens, ja. ja. Oké, okay. dankjewel Joop, en uh, heel veel plezier nog uh, daar, en uh, zo dadelijk dus uh, de bekeruitreiking uh, door uh, Joop Berense. We hebben ook nog een sportiviteitsprijs, maar die moet ik nog uitreiken. dat kan niet, die wordt uitgereikt door de senior van de, wat de, zeg ik? Nestor. De nestoor van de sportraad. sportraad. sportraad. <laughs> die zit hiernaast, <lacht> uh, <lacht> Cor Geld Gelder, ja, en, die, die gaat dat doen, <lacht> die gaat vast bekend maken, en dat is in mijn ogen de meest ja. belangrijke prijs, dat ik team de, de sportieve wijkers heeft gewonnen. Maar dat weet ik nog niet. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, laat je het uh, ons nog even weten... wie uh, die prijs ja. wint. Dat zal ik doen, absoluut. Uh, bij de jongens en bij de meisjes. Ik zal dat naar uh, Albert Jan... via de WhatsApp sturen. Helemaal goed. Dankjewel Joop van eerst. Het schoolbasketbaltoernooi daar uh, voor de 42e keer. En de winnaars uh, zijn bekend. Dus de dames Hannisch Schafschool... en ONS, gewonnen door de heren. does the Deze heerlijke gauwe oude van Steter Spouw opzetten in de studio... dacht ik even van, hé, hey, hele nieuwe versie. Maar het klopt, Albert was aan het meest zingen, dat hoorde ik. Wat klinkt die plaat anders dan normaal? Heb ik altijd een goede versie opzetten? Ja, heel goed, lekkere gauwe oude zo op de zaterdagmiddag... en de maandagmiddag bij ZFM, de lokale radio vanuit Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag. En zoals je waarschijnlijk wel gezien hebt in de social media... Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's, uh, Albert-Jan. Dus uh, mocht je collega willen worden van uh, Albert-Jan en van mij... laat het even weten via bestuur.nl. Nick Meijer, die heeft een uh, nieuwe collega en het is wel zijn baas ook meteen. Ja, en dan hebben we het over Arthur van Dijk... want hij is de nieuwe commissaris van de Koning in Noord-Holland. Arthur van Dijk, uit 1963 geboren... is 7 januari geïnstalleerd als voorzitter van de Provinciale Staten... Hij kreeg de officiële voorzittershamer overhandigd... in de statenzaal van Paviljoen Welgelegen... het hart van de provinciale democratie van Noord-Holland. Op 19 november 2018 is Van Dijk door Provinciale Staten van Noord-Holland... voorgedragen als commissaris van de Koning in deze provincie... als opvolger van Johan Remkes. Koning Willem-Alexander heeft hem op 5 december 2018 beëdigd als nieuwe commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland... per 1 januari 2019... Hij is daarmee de 17e commissaris van de Koning in Noord-Holland. Van Dijk was tot aan zijn aanstelling werkzaam bij de Fiat. Nou, dat belooft wat. Ja, heel goed. <laughs> Hou de boer in de gaten. Van 2003 tot 2013 was hij wethouder in de gemeente Haarlemmermeer. Arthur Van Dijk, nieuwe commissaris van de Koning in Noord-Holland. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Het zie het van weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst panic at the Disco. Vanavond tussen 7 en 9, dan gaat het weer gebeuren bij ZFM. Dan hoor je de 40 beste plaat van Europa in de Eurobreakdown. gepresenteerd door collega Mike Bule. En wie weet kom je deze plaat ook nog wel tegen. High Hopes was dat, de single van Panic at the Disco. Precies, half drie op het klokje. En dat betekent tijd voor het weer voor de komende dagen. Het is op deze zaterdag bewolkt en het regent af en toe. Vooral in, de eerste, in het eerste deel van de middag regent het flink door. Daarna volgt nog enkele buien. De west- tot zuidwestenwind wordt noordwest en neemt toe naar vrij krachtig over land en naar krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of acht. Vanavond hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen... en er is nog altijd een buienkans. Komende nacht neemt de bewolking toe en gaat het uiteindelijk weer regenen. De temperatuur wordt niet lager dan een graad of zeven... en de naar west krimpende wind neemt iets in kracht af. Morgen is het bewolkt en zijn er perioden met regen. Later wordt de regen buiig van karakter. De west- en later-noordwestenwind neemt flink in kracht toe... en het wordt vrij krachtig tot krachtig in de polder... en hard tot stormachtig aan zee, windkracht vijf tot acht... De temperatuur loopt morgen op naar waarden van omstreeks de 10 graden. Na het weekend is het wisselvallig met elke dag wel kans op regen of een enkele bui. Tussendoor schijnt ook zo nu en dan af en toe de zon. De temperatuur ligt aanvankelijk rond de 8 graden... en later in de week gaat het kwik wederom omlaag. Dit was het weer, al dus Rico Schreuder. Dankjewel, en morgen ziet het er niet echt lekker uit in dit weekend. Morgen, dus binnenblijven, uh, chips, dipsaus, saus, Hebben we nog schaatsen? Ja, en schaatsen en kijken. Heel Helemaal goed. <laughs> het weer is uh, naar te lezen op uh, RicoWeer.nl. Of kijk ook eens op de website van Weerman Lex van der Horen. www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Dankjewel weer en hier is Beyoncé. Lief worden op deze BLC. je dit zo hoort. Ja toch. La <laughs> Van Tap was dat een lekkere single naar het CFM Weerbericht voor de komende dagen. Gewoon een single om lekker op de radio te horen. En dat is deze ook. hè? Weer een gauwouwe bij CFM. Hier is Rotse Clover en zijn gasten. van CFM, derde even lekker mee met deze houden van Roger Clover en zijn gasten. Dat was uh, Love is All. Wil je trouwens meekijken in de studio van uh, CFM? Dat kan heel eenvoudig via www.zfm-live.nl En dan sluit Albert-Jan even naar je toe. Een uh, heet punt uh, in Zandvoort, heet in de zomer, hè, op, uh, op het strand... is uh, de jaar-rond-pavioens, want er komen waarschijnlijk... een paar uh, jaar-rond-pavioens erbij... Ja. Maar welke worden dat? Nou, dat, is, dat wordt aanstaande de komende dinsdag nog nader besproken. Maar daarnaast heb je ook nog weer een hot item: die toeristische verhuur van Airbnb. Die van zoveel dagen naar zoveel dagen teruggebracht zou worden. En het alleen voor je eigen huis mag zijn. Dus aanstaande dinsdag, en dat is natuurlijk voor de geïnteresseerden wel erg belangrijk om te weten. Aanstaande dinsdag is de eerste vergadering van de raadscommissie van dit kalenderjaar. Een aantal interessante agendapunten komen aan de orde... waaronder de strenger beleid voor toeristische verhuur van woningen... bijvoorbeeld via Airbnb... en de mogelijke uitbreiding van drie extra jaar-rond paviljoens. Ten aanzien van meer uh, jaar-rond paviljoens zijn de meningen verdeeld... vooral de eigenaren van de strand. Seizoensgebonden strandpaviljoens waren zeer verbaasd... dat het college al drie paviljoens had aangewezen. Zeventien van hen hebben namelijk in het verleden aangegeven... ook interesse te hebben in een jaar-rond... Maar dat werd tot voor kort resoluut afgewezen. Het college volgt met de nieuwe plannen wel de conclusies van een onderzoeksrapport dat in 2016 is opgesteld. De overige agendapunten voor die avond kunt u vinden op de gemeentelijke website van de gemeente. De vergadering begint aanstaande dinsdag om 8 uur en is bereikbaar via de ingang op het Bordes op het Raadhuisplein. De deuren gaan om half acht open en ter plaatse is een agenda voorhanden. Ik verwacht dat het een druk bezochte avond gaat worden. Ik wil niet zeggen, ik hoop dat het er allemaal past. Aanstaande dinsdag, dus vanaf acht uur, het eerste raadscommissievergadering van het kalenderjaar. Met twee hot items: extra paviljoens en de toeristische verhuur in Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, inderdaad. Aankomende dinsdag, acht uur. Dan is deze belangrijke vergadering Airbnb en de strampaviews. Dat wordt uh, besproken. De hoofdonderwerpen vanaf uh, aankomende dinsdag 8 uur. 11 minuten, overal 3. De stand Goedemiddag, leuk dat je luistert. Houd de radio aan op CFM met de luxueuze the Kilte Cats fairy tale to me but you're in tune we set Killed the Cats en Down to Earth. Een beetje in dezelfde tijd als Duran Duran en andere bands. En het is goed te horen aan de muzieklijn zoals die destijds gebracht werd. En hier is Het Duurt Te Lang.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 en deze single van Davina Michel werd bekend door de beste zangers. En meteen een grote hit, ook in de top 2000. De hoogste nieuwe binnenkomer op Nederlands gebied. Binnen de top 500 van de top 2000. Het duurt te lang, zo heet deze plaats. Het is tijd voor Zoffers nieuws in het kort. Nou, het volgende bericht kan mooi meegenomen worden... morgen of volgende week dinsdagavond... tijdens die raadscommissievergadering in zaken uh, Airbnb-verblijfopties in Zandvoort. Want de website Booking.com eert jaarlijks haar accommodatiepartners... die blijvende geweldige ervaring bieden aan hun gasten. Bij de meeste gastvrije plekken in Nederland... op basis van gastbeoordelingen van de accommodaties... behoort Zandvoort in 2018 tot de top 5. Die gastvrijheid is belangrijk voor 62% van de Nederlandse reizigers. Die zeggen namelijk dat een vriendelijke, interessante lokale... Bevolking. een van de voornaamste criteria is bij het kiezen van hun volgende bestemming. Voor iedere van de top 5 meest gastvrije plaatsen in Nederland... selecteerde Bookings.com één speciale accommodatie... die scorende bij de Geust Review Awards 2018. In Zandvoort is de eer voor appartementen aan de hoge weg. Deze accommodatie wordt door bezoekers van Booking.com gemiddeld gewaardeerd met een 9,1%. Ruim 3000 euro opgehaald voor Stichting Vaarwens. De succesvolle 60ste editie van de Zandvoortse Nieuwjaarsduik stond geheel in het teken van de Stichting Vaarwens. Voor dit goede doel is op, is op 1 januari jongsleden maar liefst een bedrag van 3097,20 eurocent opgehaald. Donderdag 10 januari mocht bestuurslid Frans de Jong van de Stichting het prachtige bedrag in ontvangst nemen van Nieuwjaarsduikorganisator Milo Gerritsen. Stichting Vaarwens bedankt alle bikkels die de koude duik namen, de collectanten, de organisatie en iedereen die heeft gedoneerd. Voor meer informatie over Stichting Vaarwens ga dan naar de website www.stichtingvaarwens.nl. Www en tot slot, de markt op dinsdag in het winkelcentrum in Nieuw-Noord is een succes. Bewoners, buurtbewoners en marktkooplui zijn enthousiast en willen de markt definitief voor Nieuw-Noord behouden. De initiatiefnemers hebben hiervoor op afgelopen woensdag op 8 januari... een petitie aangeboden aan burgemeesterij, burgemeester Niek Meijer. Ook de burgemeester Niek Meijer vond de pilot geslaagd. Wat begon als pilot is uitgegroeid tot een levendige markt... die niet meer weg te denken is uit het winkelcentrum van Nieuw-Noord. De gemeente kan een initiatief dat in de buurt zoveel waardering oogst... alleen maar omarmen. De markt is vorig jaar gestart op initiatief van Islam Shaban... de eigenaar van Tasty Corner... Het initiatief past uitstekend in het raadsprogramma... dat pleit voor verleviging van Nieuw-Noord. Binnenkort zal het college een voorstel aan de raad voorleggen... om de markt te formaliseren. Nou, we hebben het gehoord in het nieuws. Het pakhuis uh, moet verdwijnen op de huidige locatie... Uh, de Corredex in uh, Nieuw-Noord. Maar uh, goed nieuws, waarschijnlijk gaat er toch een uh, vervolglocatie uh, aankomen. Vanmorgen werd daar een mededeling over gedaan bij uh, Goedemorgen Zandvoort... En we houden dat uiteraard in de gaten, zou de locatie de remise worden. Dan laten we hopen dat het doorgaat. Vandaag trouwens de laatste dag van het pakhuis. Dus mocht je nog kleine snuiterijtjes in huis willen halen... dan ben je van harte welkom. De oude Korenrechts in Nieuw-Noord, daar is het pakhuis vandaag nog open. En hier is Climax, de single man's Zijsland. Van Climax, eveneens weer uit de jaren 80. Dat was dus de zin van de man-size-love. Ja, we hadden juist Jovenessen weer even aan de, aan de telefoon. Die belde naar de studio, want de sportiviteitsprijs die is bekend van het schoolbasketbaltoernooi. In ieder geval die, de school die daarvan de, de winnaar geworden is. En dat is de Nicolaas-school, zowel bij de dames als bij de heren. En, vol en volgens Joop is dat die sportiviteitsprijs de belangrijkste prijs van het hele basketbal. Zo is het dus van harte gefeliciteerd, Nicolaas Schol, met de behalen van deze prijs. Ja, de weerfoto van uh, Buienradar, daar ja, heb ik het... wat over gezien. Klopt. Buienradar heeft de afgelopen jaar veel mooie en bijzondere weerfoto's mogen ontvangen. De meteorologen kozen uit alle ontvangen weerfoto's hun favoriet van 2018... waarna het volk kon gaan stemmen. Nadat alle stemmen waren geteld, bleek de winnende foto uit Zandvoort te komen... Het is een foto van het onweer dat in de nacht van 6 op 7 september 2018 over Nederland trok. Plaatsgenoot Gerard Boukers maakte de foto voor de kust van Zandvoort. De foto's van Boukers zijn geregeld op televisie te zien tijdens het weerbericht van RTL Nieuws. En als u de foto ziet van Gerard Boukers van het onweer... is een prachtige foto geworden en terecht de weerfoto van het jaar 2018. Ja, is mooi bij het RTL weer... Afgelopen week was het ook weer zover. Want, uh, toen uh, zag ik uh, vier foto's werden, werden vertoond. Ja. En alle vier van verschillende fotografen uit Standvoort. Ja. Nou. Het is ook een ideale locatie om uh, mooie foto's te maken. Dus Gerard van harte gefeliciteerd met het behalen van deze prijs. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur met deze van Robbie Schultz.